Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zijn vanochtend twee mensen neergestoken op straat. Eén van hen heeft het niet overleefd, de ander is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt en agenten zijn ook een huis binnengevallen. Ja. Waarom er werd gestoken is nog onduidelijk. Getuigen zeggen tegen het AD dat de slachtoffers naar hun auto liepen... en dat de man en vrouw daar werden opgewacht en neergestoken. Zuid-Afrika heeft het Internationaal Gerechtshof gevraagd... om Israël een tik op de vingers te geven. Dat land kreeg van het Hof de opdracht om er alles aan te doen... om doden, vernietiging en genocide te voorkomen in Gaza. Zuid-Afrika zegt dat Israël maling heeft aan die uitspraak... en dat er niets van terecht komt. Een groot Nederlands baggerbedrijf baalt van de regels in ons land. Boskalis, zo heet het, vindt onder meer dat het veel te lang duurt voordat expats een visum hebben. Ze zeggen dat ze daardoor moeilijk aan goede mensen kunnen komen. En Het bedrijf gaat zijn kantoor in Abu Dhabi uitbreiden. Daar gaat het volgens hen veel makkelijker. En dan nog een bijzondere campagne in België. Een stichting die aandacht vraagt voor darmkanker wil dat meer mensen zich laten onderzoeken. Vooral mensen die begin 50 zijn, hebben daar vaak geen zin in. En daarom heeft de stichting een speciaal filmpje gemaakt... met een jeugdheld van die generatie, meneer De Uil van de Fabeltjeskrant. Dus oortjes open en snaveltjes toe. Luister nog één keer naar de wijze raad van jullie favoriete uil. Doe de test en stop darmkanker. Tot snel, lieve kijkbuiskinderen. Ja, volgens de stichting ontdekt de helft van de mensen met darmkanker nu te laat dat ze ziek zijn. Dat is geen fabeltje, dus dat aantal moet omlaag, vinden ze. En het weer nog een droge dag vandaag, met af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt vanmiddag prima lenteweer bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn geen bijzonderheden.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 Para. Climax, you will detect. But all the skills of a Mac, they will erect. The check.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 Oh Heaven too